Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het nieuwe klimaatrapport is heel slecht nieuws voor Nederland. Verontrustend en alarmerend noemen klimaatexperts het VN-rapport voor ons land. De klimaatverandering gaat zo hard volgens het rapport dat sommige dingen voor altijd zullen veranderen, zoals een hogere zeespiegel. En dat is zeker voor Nederland slecht nieuws, vinden de waterschappen. We kunnen een meter aan, maar we moeten ons niet alleen blind staren op die zeespiegelstijging. Het weer verandert ook heel erg. Er komt veel meer periodes van droogtes, veel meer periodes met heel veel regenval. Dus het hele plaatje in Nederland gaat anders worden. Als het niet lukt om de CO2-uitstoot te laten dalen, kan de zeespiegel eind deze eeuw wereldwijd maximaal één. En als alles tegen zit, tot zelfs 2 meter zijn gestegen. En we blijven bij het klimaat, want Birgit en Tobias zijn met een bijzondere fietstocht bezig. Ze doen een sponsortocht op de fiets vanuit Rotterdam naar Estland om geld op te halen voor nieuwe bomen. Birgit woont uh, deze zomer tien jaar in Nederland. En uh, ze had altijd al de droom om een keer van Nederland terug naar huis te fietsen. Ze stapte daarom een week geleden op de fiets in Rotterdam. De tocht is 2400 kilometer lang. Al is het soms wel even afzien met de navigatie. Die stuurt ons... Uh, zo vaak op, um, op weggetjes, op middeleeuwse uh, klinkerweggetjes, zeg maar, kinderkoppen, dat we al meer kilometers uh, op klinkers hebben gereden dan uh, Parijs Robert. Tot nu toe heeft de stijl 1300 euro opgehaald om nieuwe bomen te planten. Er zijn geen boetes uitgedeeld op de eerste dag van controles aan de grens tussen Nederland en België. Als je vanuit een geel land terugreist naar Nederland, moet je sinds gisteren een coronabewijs op zak hebben... en aantonen dat je bent gevaccineerd, genezen of getest. We letten echt op vakantiegangers die weer terug naar Nederland reizen... of bijvoorbeeld vanuit het buitenland op vakantie gaan naar Nederland. Uh, dus je zult zien dat we voornamelijk caravans, uh, auto's met dakkoffers, fietsen erachter... Uh, dat we die echt aan de kant uh, zetten en, uh, en controleren. Mensen die worden gecontroleerd en gecontroleerd... Geen coronabewijs hebben, krijgen een boete van 95 euro. Het weer nog vanavond, vooral in het oosten en noorden, buien. Morgen kan het bijna overal gaan regenen. Het waait ook nog best en het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Verkeer uit langzaam over de A10, de binnenring van de A10 West. Bij Amsterdam Hemhavens kom je in 2 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging en dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 Provinciebestuurder geweest. Nou, die, die, is die, die, die bond ja. uh, is het, uh, ja. want uit dat uh, nest uh, komt hij. Komt maar uh, dan komt hij ook uit een, uit een omgeving waar muziek uh, met de pap leeg hoor is. In. Dat uh, kun je wel stellen, want uh, ja. uh, met deze nieuwe single heeft hij uh, de nodige positieve recensies uh, gekregen. Uh, allereerst uh, van Arnold Muren. Nou, dat is niet ja. die voetballer.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 Met de opvolger van Drunk. Een paar weken geleden is hij ook hier geweest bij ons in de studio. met een aantal akoestische nummers. Voor de mensen die Adrian Kraft niet helemaal kennen. maar hij heeft een verleden, een electro-verleden. Ook weer. Ja, David, een beetje een, een wat melancholische kant. Ook daar klonk in deze band waar hij deel uit van maakt. ook de melancholie en door, de jaren tachtig. Maar hij heeft besloten om even de songs wat, wat kleiner te maken. Wat vind je ervan?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 behoorlijk bezig om zich warm uh, te draaien. Uh, je hebt al stiekem zitten luisteren, maar uh, het doet jou ergens aan denken. Uh... Nou, ik dacht even dat ik Willems hoorde in mijn... Ja. Maar ik keek achterom en dan zag het toch echt anders uit. <laughs> ja, nou, ja. Uh, we gaan zo direct uh, wat van hem horen en dan kan je natuurlijk ook even uh, ja, ook jouw uh, ja. nieuwsgierigheid uh, aan hem uh, loslaten. Uh, nu weer even terug naar de gewone de, de, de werkelijkheid. Uh, deze, uh, die is van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 persoonlijke verhaal aan vast, aan de, dit nummer. Uh, dat heeft uh, alles uh, te maken met hem, uh, met zijn vader. Want soms in het leven, zegt hij ook, uh, neem je deze projecten uh, aan die echt persoonlijk voor je zijn. En voor hem is uh, Mejeline er één van. Um, zo zegt uh, Precursor, al sinds ik een klein kind was, wilde ik in een laboratorium werken om uh, de ziekte van mijn vader uh, te genezen. Hij heeft een uh, ziekte, uh, zijn vader. En dat is... Um,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 Precursor dat omschrijft. De hersenen helpen om dan met hoge snelheid iets te signaleren. En zelf doet hij hiernaast de muziek ook nog studie farmaceutische wetenschappen. En uh, probeert hij zijn master te halen in de neurowetenschappen. Dus dat is in het uh, kort het uh, verhaal van Precursor. En nou uh, zei jij David, uh, dat uh, doet jou namelijk ergens aan denken, dit, uh, dit, dit, dit verhaal. Uh, deze, deze muzikant. Want... Uh,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 jij eh, gewoon even een optreden in het Patronaat? Ik had een EP-releasie in, in het Patronaat. Ja. Uh, dat was gek. Eerst EP, debuut EP, uitverkocht het Patronaat... Uh, met band erbij. Dat was te gek. Ja. Uh... Eerst zijn tijden ook weer, want er kon weer een soort van. Ja. So, uh, um, ja. uh, je, je, dat deden we onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, vorige yeah. keer dat we een uh, nummer van je draaiden. En uh, de eerste keer dat we dus uh, iets deden... was dan ook onder de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, wat we dan één keer in de vier weken uh, doen. Yeah. Uh, omschrijf even je muziek uh, in het kort. Uh, Nederlands talen gezien de songwriter... Um... Focus op eerlijke, eerlijke teksten, geen metaforen. Hm. Um, ja, dat is een beetje hoe ik het snel omschrijf. Ja, <laughs> uh, Want David, die, die zei op een gegeven moment... Ja, Fik Willems. Ken je de man? Ken ik, ik ken ja. hem. Ik ja. ken hem een beetje, niet zo goed. Maar nee, maar de, Facebook, uh, de muziek. Ja. Muziek ken ik goed. Ik ken muziek ja. heel goed. Vooral de laatste die droom Doom Doemdenker, Wonderkind. Die plaat, sindsdien ben ik weer een beetje gaan luisteren. Ik vond die plaat uh, te gek, ja, heel mooi. Ja. Ja, ja. Nou, daar zal je waarschijnlijk ook uh, zodanig uh, wat, uh, wat herken, uh, herkenning in hebben. Ja, maar het, maar, het maar je zat achter mij te spelen ja, ja. en, ik, mee, en, ik, en ik moest daar uh, aan denken. En, ja. en, ik, ik zei nog, ik hoop dat niet dat ik je beledig, maar goed Nee. Die, nee dat is ja, dat vind je wel eens dat je tegen iemand zegt van... nou, je muziek doet me daar en daar aan denken. En dat ja, die dat vervolgens dat zegt... Ja, oh, ja, veel mee. Je vertelde net aan mij dat je... je hebt Constorium drum gedaan. Ja, in Amsterdam, ja. Okay. Uh, als een beetje punk-drummer dingen... en nu met dit project afgestudeerd ook deels... als een een songwriter met zanger op het podium en met gitaar. Het is allemaal nog redelijk nieuw. Oké, okay, en drum je nog wel? Uh, nu, even, ja, nu is het een soort van de laatste anderhalf jaar niet zoveel. Nee. Het uh, is dus nu, nu eigenlijk alleen maar gitaar en zang uh, voor eerst eerste 15 jaar, dat ik even niet drum. Dat is uh, apart. Ja, dat is ja. wel ja. Dus, uh, en, maar, maar je zegt, je bent met name punk drummer? Of Vroeger uh, jij is dat een soort punk, punkish bandjes, dus heel hard, heel veel energie, heel snel. Gaan je super alleen maar knal eigenlijk. Okay. En dan is dit project een soort van tegenovergestelde van. Nee, want dit, dit, dit klinkt alsof je heel rustig. je om zit op te nemen. Ja, dat, dat is uh, de vibe ja. inderdaad. Ja.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 Die ken jij misschien... Ja, en uh, Popfonds. Ja, ja. Die, die, die, die, die, dan moet je inderdaad een plan indienen. Frank Bond heeft het bij ons ja. uitgelegd hoe dat werkt. Dus, yes. dus dat viel allemaal uh. mooi samen. Toen kwam ik een uit. En ik had het geluk, Als shows omheen werden een beetje gekend. Want mensen hadden testen voor toegang. En uh, die werden allemaal afgezegd in Amsterdam. En ik kon gelukkig net doorgaan in het patranaat. Dus dat was voor ons... Uh, Werkte dat perfect. Ja. Uh, we gaan zo dadelijk uh, wat uh, van je horen, natuurlijk. Ja. Maar we draaien nog eerst één stukje muziek. En dan uh, mag je gaan aantreden. Dus, ja. uh, want anders we uh, nog een beetje in de tijd uh, te zitten. Um, deze is ook nieuw en dat is de nieuwe van Colin Hoeven. Uh, die komt morgen uit, uh, dat nummer dat heet Famous. Into the I hope you enjoy the show. Cause we got clowns, and fools, and horses, and they're performing just for you.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 Soms is het nette veel als alles, alles bij elkaar komt in eens. Soms is het, soms is het nette veel als alles, alles bij elkaar komt in eens.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 Ik wil vooral niet alleen maar werken, ik wil familie zien, ik wil jou zien, ik wil alles zien. Maar ik wil niet dat het maar voorbij gaat en dat hij gaat en dat zij gaat, en dat alles vergaat. Want uiteindelijk gaat iedereen dood, uiteindelijk gaat iedereen dood, uiteindelijk gaat iedereen dood. En dan blijf ik liever jong, doe alles wat ik wil, denk niet aan wat er komt Blijf ik liever jong, doe alles wat ik wil. Denk niet aan wat er komt, Dan blijf ik liever jong. Doe alles wat ik wil. Denk niet aan wat ik kom. blijf ik liever jong. Doe alles wat ik wil. Denk niet aan wat ik. Blijf ik, jong, wat ik wil, aan wat de... blijf ik liever, jong. Alles wat ik wil. Denk niet aan wat er komt.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 De Arters, we hebben ze een paar weken terug, hebben we ze hier gehad. Ik geloof eind juni, halverwege juni geloof ik. En toen deden ze een semi-akoestische set. Uh, iets anders dan ze normaal gesproken klinken, want hier zat veel meer body in. Uh, ken je de band? Nee. Nee? Nee. Nou, dan, uh, nee. is dat wel weer misschien...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 Uh, in, die, in dat uh, programma... dat is dan een aantal jaren terug... Uh, dan haalde ze iemand in de uitzending... en dan luisterde hij eigenlijk naar het verhaal... en op het moment dat uh, het verhaal verteld werd... had hij het liedje eigenlijk okay, al meer was... of meer klaar. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, daarom uh, noemen we hem ook... Uh, de snelste songwriter van Nederland. Hij hmm. heeft uh, nog meegedaan aan... Uh, de uh, Voice, maar dat doen sommige uh, muzikanten uit dit circuit wel eens vaker. Om ja. even te kijken van, uh, van, uh, van hoeveel slaat het aan als het uh, gaat om een beetje de populariteitsprijs. Uh, nou nee dus, want uh, je wordt toch uh, weer bij uh, John de Mol, moet je eigenlijk weer op een hele andere manier in uh, beeld komen. En het moet uh, bijna zo'n soort eigendom uh, zijn.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 Uh, over de, de managementstijl die gekoppeld is aan uh, bassisme. Van de bas. Ja, ah, dat. Uh, dat, dat, dat, dat zou heel erg uh, mooi uh, ja. kunnen, kunnen werken... in de plaats waar wij hier hierin wonen, denk ik in dat zich Het bassisme maar een beetje wat meer invoeren. Ja, nou goed, ik, ik, wat dat betekent, voor een dorp van 17.000 inwoners... waar iedereen redelijk dicht op elkaar woont... vind ik dat er heel veel verbinding is. De sociale structuur van Zandvoort is gewoon enorm sterk... Hmm.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 the bitch like me on your